China komt nu dus met sancties naar eigen zeggen... om de schade die de Amerikaanse heffingen veroorzaken te compenseren. Internationaal wordt er gevreesd voor een handelsoorlog... tussen de VS en China. Volgens de Chinese ruimtevaartorganisatie... zou het onbestuurbaar geraakte ruimtestation... Dez rond deze tijd de dampkring van de aarde binnenkomen. Het Chinese ruimtelap Tiangong 1 hangt al een tijd lang stuurloos in de ruimte... en valt deze nacht terug in de dampkring...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 Dit is nog altijd nachtkijkers. Ik heb hier twee theologen in de studio. En u denkt dan vast twee saaie oude heren. Nee hoor, het zijn twee hele leuke jonge gasten. Jan Willem van der Straten en Alain Verheij. Ik praat met hen over Pasen en uh, over alles wat daarmee samenhangt. De Passion bijvoorbeeld, zoals die afgelopen donderdag werd uitgezonden... bij de EO en de Caro en En uh, we praten zometeen ook over uh, die andere Passion. Namelijk de Matthäus Passion. Die uh, altijd rond deze tijd van het jaar veel wordt uitgevoerd. Verder uh, kunt u nog steeds meetwitteren onder de hashtag... Theologie bingo, als u een uh, theologische uitspraak hoort waarvan u denkt... nou, dat is een cliché. Dat is uh, best veel gebeurd tijdens uitzending. Dus uh, hashtag TheologieBingo kunt u meepraten. Ja, de Passion, daar hadden we het uh, net uh, even voor het nieuws over. Uh, de, uh, uh, de meningen zijn hier nogal verdeeld over. Jan-Willem van der Straat, vindt het heel mooi. En alleen voor hij zegt, ik ben de doelgroep niet. Um, uh, uh, uh, alleen, want jij zegt, ik ben de doelgroep niet. Maar als jij dat kijkt, wat vind je er dan van? Um, ik vind het een beetje zoet. En um, een beetje saai. <laughs> en ik, uh, ja, ik ken dan die BN'ers weer niet, weet je. Dat is misschien mijn eigen probleem dan. Ja, heb ik ook, die ken ik ook niet in ja. principe meestal. Oh, oké, okay. dus dat ligt nee. niet... Uh, nee En de liedjes, ken je die wel? De liedjes ken ik... Uh, ja, de toppers ken ik dan altijd wel... Niet de band, de toppers, maar de, de tophit. Dus ja, vlak na de opstanding is het vaak een bekend lied. Oh, ja. uh, maar ook de helft ontgaat me daar ook van. Heb jij dat wel? Nee, want dat is dus waarom ik het zo waanzinnig uh, tof vind. Ja. En ik weet, jij bent een fan van Leonard Cohen en uh, ja. kan muziek waarderen. Dan moeten we het, denk ik nog veel meer over hebben. Want dat is <laughs> altijd een leuk, goed, belangrijk onderwerp volgens mij, muziek. Um, maar ja, ik vind dus die, die popmuziek. En ook als, juist als theoloog en als liefhebber van deze verhalen. Er zijn dus romantische liefdesliedjes over de, over de romantische spanning... over duwen, trekken in een, in, een, in een romantische relatie. En die worden dan eens in zo'n hele andere context ja. van dit paasverhaal geplaatst. En soms kunnen die, ja, wat mij betreft, zo dit paasverhaal in een ander licht zetten... en het zo helder maken in, in een simpele taal. Ja, ik vind het mooi. En dat werkt dan gewoon, hè? Ja. Gebruik je zelf in kerkdiensten eigenlijk ook uh, popmuziek? Veel te weinig. Okay. zou het meer willen. Maar soms, um, de kerken waar ik wordt uitgenodigd, is vaak ook PKN. Dus dan is het gewoon zo'n traditionele uh, liturgie. Voor de mensen die niet weten wat liturgie is. Dat is een soort programma oh, boekje ja, we hebben wat er weer eentje, de kerk... van de theologie bingo. Ching, ching, ching, liturgie. ching, ching, ching, Ja. Ching. ja. <laughs> maar in de liturgie, dat is een soort pro programma boekje van de, van de kerkdienst. Uh, zeg maar, de volgorde waarin de dingen gedaan worden. En dat is zeg maar nog best wel een beetje traditioneel. Met een, met een orgel en zo, in dat soort kerken. En uh, ja, dus daar is gewoon geen, uh, geen bed. Trek je dat eigenlijk wel, orgel? Ja, ik mee heb het leren waarderen. Het is een acquired taste. Ja, ja, ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Dat dat al een aantal jaren kost voordat ja. je daarvan denkt. Ja. Uh, ja. ja. Dus grappig, mijn vrouw die is dus helemaal wel uh, met de paplepel het geloof uh, ja. in Putten en omgeving. Die zat twee keer per zondag oh, in de kerk wat, van, uh, van die thuis Die zal uit. wel het orgel gewend zijn. Uh, ja, ik, en als ja. zij dus het orgel uh, hoort, dan is ze, uh, ja, dan ze dat er komt, er komt er weer een hele en heel veel mensen die ik ontmoet, die dus wel dit van vroeger hebben meegekregen. Ja. En dan komen er allerlei flashbacks, herinneringen en zo. Ja, ja frustraties, zeer. dat komt allemaal boven. Heb jij dat alleen met het orgel? Heb jij dat? Hoe is het bij jou? Uh, ik heb er een heel fijn gevoel bij... maar ik vond het vroeger ook uh, best wel leuk in de kerk. Dus uh, voor mij is het jeugdsentiment op een goede manier... Oh, dat lief, door tof, blijft ja. gaan. Dus ja, ik ben eigenlijk cool. blij als ik in een kerk ben... waar het uh, orgel nog veel wordt gebruikt. Maar dat is persoonlijke smaak natuurlijk. Ja. En uh, ja... Ik vond, uh, uh, jij zei net, ik ken die BN'ers niet. Er was een heel leuk tweet van Vic23 op Twitter. Die zei. Eigenlijk is de Hallo passion Vic een soort. Uh, Vic23. Ik weet niet of die wakker is, maar het is eigenlijk een soort: wie is de mol? Er is één verrader en we kennen de BN'ers niet. Ja, precies. Nou, dat vond ik wel een mooie samenvatting van uh, De persje. Maar uh, uh, aan het begin van deze uitzending zei ik tegen jou, Jan Willem... dat jij op je site hebt staan. Ik ben op zoek naar een nieuw soort christelijk geloof. Is De Passion daar, is dat een soort nieuwe... Ja, dat vind ik, als dat soort nieuwe vormen inderdaad gebruikt worden... en die ook, die popliedjes die dus gekend zijn door heel veel mensen... Uh, als je dan dus deze verhalen op die manier vertelt... Dat, dat is zeker een manier die gewoon jarenlang al heel goed blijkt te werken. Want het is natuurlijk de eerste keer dat de EO dat organiseerde... was het voor veel mensen heiligschennis... Uh, althans in ieder geval die, die heel erg in een, uh, eh, toch wat meer in een christelijke traditionele manier van, gewend zijn om mm -hmm. dit verhaal te vertellen. Ja. En het is in no time is het, het paradepaardje van, uh, van Do geworden. Ja. Uh, waar, waar het hele land en ook alle andere media buiten de christelijke bubbel zeg maar, helemaal mee gemoeid zijn, geïnteresseerd zijn. Het maakt echt wat los. En ze hebben het geprobeerd vorig jaar in Amerika ook te doen. En dat is minder goed gelukt dan Klopt. hier. Dat is ja. toch een... Uh... Ja. Dat ja, maar ligt is dat, is, dat ja. is, dat, is dat omdat ze het minder goed hebben uitgevoerd, omdat, of, of heeft dat een andere reden? Kan er de vinger ook zo eigenlijk niet zo opleggen? Ik heb het wel gezien. Ja. Uh, ja, het is gewoon sommige formules zijn gewoon niet te copy pasten Nee, ik denk dat. Ja, of ze moesten eraan wennen, maar. Nee. Terwijl Amerika is natuurlijk zo waanzinnig voorloper in het land. Die TV-dominé, nee, die ik toen zag toen ik 13 was, die kwam uit Amerika. Houston, Texas. Ja. Mm -hmm. En. Uh, ja, dat, dat is toch het land van uh, eigen tijdse vormen van uh, religie op zich. Ja, misschien wel het meest christelijke land van de wereld qua aantal ja. uh, percentages. En zij je gigantische kijkcijfers verwachten, maar dat viel dus tegen. Ja, ja, inderdaad. Ja, nou, wel. opvallend, ja. Uh, Siel speelde erin, weet ik nog. Siel was oh, inderdaad, ja. Uh, ja, toch ook een beetje, uh, oneerbiedig gezegd, uitgerangeerde uh, <laughs> uh, ster. Die... Misschien. Siel? Ja, ja, hij is ook, niet meer zo heel. Uh, nee, hij populair was natuurlijk misschien. wel een big deal. Maar voriging, hij was een big deal. Ja, dus ja, hij was een big deal. Nee, misschien dat, maar echt geen idee. Ja, het is gewoon een heel goede productie in Nederland. Dat kan ik niet anders dan beamen. Ook al kijk ik zelf niet. Dus ja, wat misschien red, misschien, misschien dat, door. Die, dat, die, dat die nummers ook wat, wat meer. Een soort van tot de Nederlandse ziel behoren of zo. Dat je in Amerika heb je natuurlijk zoveel muziek wat de hele wereld luistert. Dat in Nederland, die nederpop, dat luisteren alleen wij. Nou, misschien wat Vlamingen nog, maar... Oh ja, dat dat misschien ook ja. verbindt, denk jij wel. Ja, ja, dat zou wel eens kunnen. Dat zou best kunnen. Uh... Plausibel. Ja, nee, zeker. Ja. Laten we naar die andere passioen gaan. Want uh, uh, alleen, jij bent, jij bent meer van de Matthäus-passioen uh, uh, ja, dan uh, ja, ja. Uh, van de passion. daar zat ik dan ook donderdag. Ja, ja jij was daar donderdag. Uh, van Bach, uh, wat is er nou zo mooi aan? Uh, ja, Bach heeft geprobeerd in de popmuziek van zijn tijd, wat voor ons nu klassieke muziek is, uh, Bijbelteksten over de laatste dagen van Jezus uh, te vertellen. In combinatie met koorstukken uh, waarin hij zijn eigen geloofsbeleving verwerkt. En op die manier, het duurt best wel lang, zo'n Matthäus Passion. Ligt eraan hoe snel ze hem uitvoeren, maar uh, je zit meer dan twee uur in ieder geval. En zo ga je door het leidensverhaal van Jezus heen, uh, ja, door de. Door, door de ja, je luistert naar de grootste componist die er is geweest. Uh, en intussen hoor je het grootste verhaal dat ooit is geschreven. Vind ik een mooie combinatie. Okay. Voor, voor veel mensen in deze tijd is het denk ik twee uur zitten op zich een leidensverhaal. Uh, ja, klopt. Nou, het werkt ook wel mee. Je krijgt op een gegeven moment een sere En uh, nou goed, je moet soms vechten tegen de slaap. Dat hoort ook allemaal bij de Matthäus-Persion. Wow, ja, fantastisch. Ja, Alain is wel echt iemand die het verhaal echt intuigelijk wil beleven. Ja, ja, ja absoluut. Ja. Ja, en okay. uh, nou, ik, ik ben deze keer naar een kindermattheus geweest. Oh, um, dat bestaat ook. Ja, ja, ja met uh, de, de dochters van mijn vriendin. Om te kijken van, nou, misschien kunnen we die een klein beetje warm maken... voor nice. de Matthäus Passion. Dan krijgen ze heel toegankelijk de verhalen verteld... en kleine stukjes van de muziek te horen. Steeds van die hapjes. Uh, dat ze precies weten wat ze horen en... Uh, ja, dat werkte toch eigenlijk ook wel goed. Het is niet zo dat ze nu zeiden van... nou, we willen voortaan elk jaar van ons leven naar de Matthäus Passion. Uh, en Mogen de passion we naar de moest naar de... nog wel op uitzending gemist worden gekeken. Want die hadden ze gemist. Oh ja. Maar toch, uh, ja, ja, tof. Oké, okay, maar zij, euh, zij draaien, ze draaien morgen de Matthäus Passion op cd, of dat ook niet? Uh, nou, die konden ze winnen als ze een, een soort uh, prijsvraag invulden. Met theologie bingo. Dat hebben ze wel gedaan, maar uh, ja, ik weet niet of ze hem gaan insturen. Dus zo zit die liefde. Ja. Oké, okay, maar een kinder uh, Matthäus Passion? Ja, Leuk dat dat ook bestaat. Ja, het was toch een zaaltje, een theatertje vol met uh, kinderen. Met uh, gretige ouders natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. ja oh, dit had ik zo graag willen zien, ook vooral die ouders. Ja. Was er maar een camera van die ouders gericht. De hele Fantastisch. tijd overspannen naar hun kinderen kijken. Het vinden, vinden ze het, ze het al mooi. leuk. Ja, ja top. Ja, ja. Ja. Oké, okay. Jan Willem, is dat wat voor jou, de Matthäus Passion? Nou, dus, dus, ik, ik heb veel mensen gesproken die uh, mij vertelden... Dat, uh, dat ze waanzinnig geraakt zijn door de muziek van Bach. Dat ze dat Bach nog meer zieltjes heeft gewonnen dan onze lieve heer zelf. <laughs> uh, omdat het natuurlijk de grootste uh, rally composer aller tijden is. En, uh, maar persoonlijk, uh, nee, nee, nee. Ik moet eerlijk zeggen, die drie uur zitten of twee uur zitten... ik weet ook niet of ik het vol zou houden. Jullie allebei volgend jaar met mij naar de kindermatdates. Oh, ja, ja. zitten we hier weer. Ja, misschien ja, is dat wil. voor ons wel geschikt. Ja. Ik kinder, Mathijs. <laughs> uh, normaal gesproken draaien we op deze zender uh, ook wel uh, muziek. Maar dat is dan vaak popmuziek, zoals we eerder al een aantal nummers horen. Maar ik dacht, misschien moeten we gewoon even, gewoon even een stukje een uit een die Matthäus pensioon. Um, uh, uh, een stuk uit het Erbarmedieg. Uh, wat, uh, wat is het Erbarmedieg precies, Alain? Erbarmedig is een aria en dat betekent dat het niet zo heel veel tekst is... maar dat je geen idee hebt hoe lang het gaat duren... omdat de zinnen steeds herhaald worden. Dat is het technische gedeelte ervan. Dus het zijn lange stukken. Erbarmedig. Uh, het is een, een rouwklacht en een uh, smeekbede aan God. Om, uh, zie om naar deze wereld, uh, kijk, kijk naar het lijden, kijk naar die pijn. En uh, je hoort het verdriet in de melodie. Het is een, uh, ik vind het de mooiste aria uit de Matthäus Passion. Oké, okay, nou dan zijn we eerbiedig stil voor Bach, erbarme dieg uit de matthäus Passion. Ja, dat is dus het erbarmendig uit de Matthäus Passion... waar uh, alleen voor hij eerder deze week bij was. Um, uh, uh, ja, erbarmendig, dus. Een, een soort aanklacht is het eigenlijk, hè? van uh, God ontferm u over ons. Ja, smeekbeden, ja, ja, ja. ja. God ontferm we over ons. Theologie bingo. Die kan er ook op. Um, uh, uh, uh, nou hadden we ook nog een discussie... Uh, ook uh, uh, op deze zender... meerdere keren over de film Mary Magdalene. Dat is een film over Maria Magdalena. Een soort, uh, ja, die rond Paas is uitgekomen. Uh, hebben jullie hem gezien eigenlijk? Nog niet, maar hij schijnt wel een wijs mooi te zijn. Mijn collegaatjes uh, waren echt ge, ge, geraakt geroerd. Omdat het ook laat zien... Heel erg die, je wordt helemaal meegenomen in die tijd. Uh, blijkbaar. En uh, ja... ik. Ik moet hem nog gaan kijken. Ik moet hem ook nog gaan kijken, ja. Maar uh, het draait dus om Maria Magdalena. Die uh, in de kerkgeschiedenis zo langzamerhand uh, de naam heeft gekregen... dat ze een vrouw van, van, van lichte zeden was... Uh, waar niet al te veel bijbelse grond voor is. Hm. En in deze film krijgt zij een soort eerherstel... als gewoon een volwaardige leerling van Jezus. Hm. Uh, omdat Jezus niet alleen mannelijke leerlingen had waar vrouwen ook een rol hadden in die vroege kerk. Een mooi bruggetje naar de Passion, want daar hebben ze ook dit jaar voor gekozen... dat als Jezus dus die stad in komt, Amsterdam, in dit geval dit jaar... dat, uh, dat er ook een heleboel uh, vrouwen ook uh, meezingen. En er zijn natuurlijk gewoon ook heel veel vrouwen... ondanks dat de Bijbel natuurlijk een heel mannelijk perspectief heeft op die verhalen... er zijn natuurlijk heel veel vrouwen om hem heen geweest... en die ook van Jezus hielden en houden. En dat uh, vind ik ook zo tof dat, ze gewoon ook weer, dat we dat ook in, uh, doen... Ja, dat is heel nodig, denk ik ook. Ja. ja waarom balans. is dat nodig, Valais? Um, ja, omdat de Bijbel toch uit een tijd komt... die net eventjes ietsje anders werkte. De, verhalen, de geschiedenisverhalen werden verteld door mannen. Wat Jan Willem al zei, de Bijbel is eigenlijk mm -hmm. een soort mannenboek. En uh, als er dan vrouwelijke personages in die Bijbel opduiken... dan moet je gaan opletten. want Dan denk ik, hé, hey, hier is blijkbaar een vrouw die uh, zo opmerkelijk was... dat ze in een mannenboek terecht is gekomen... En dat uitvergroot. Dat hebben ze dus gedaan... voor deze film, blijkbaar. Heb jij hem al gezien, trouwens? Nee, ik heb hem ook, ook nog niet gezien. Nee, ja. Ja, om nou over een film te gaan praten die we allemaal nog niet gezien hebben. Wat is jullie favoriete evangeliefilm? Jesus Christ Superstar. Ja, toch wel? Eens. Ja, waarom? Ik, uh, dit is een van de weinige dingen die ik dus wel heb meegekregen... van het geloof, uh, was op de... Katholieke basisschool waar ik zat. En dan werd Jesus Christ Superstar. Werd er uh, op de videoband het lokaal ingeschoven, weet je wel. En dan was het, Yes, we gaan film kijken. Want dan zag je dat ding al staan. Yeah. En dan was het dus Jesus Christ Superstar. En dat raakte me, de muziek. En ook um, dan was het wel grappig dat de, er waren dan straaljagers in die film. En dan was de vraag: waarom waren er straaljagers toen? In die film? Want die waren er nog helemaal niet in de tijd van Jezus. En toen zei dus de docent. Van nou, dat is om uh, toch ook een soort knipoog naar de tijd van nu te maken. Dat het uh, verhaal nog altijd relevant is. Ah, daar is de basis gelegd voor jouw theorie. komt. Ja, hier inderdaad. Nou ja, goed, Jesus Christ Superstar deed in uh, de jaren 70 uh, wat nu ook weer zou moeten gebeuren. Namelijk voor uh, een seculier publiek uh, dit verhaal super uh, ja. interessant maken en ja. niet saai. Ja, precies. Nou, hij, hij toert trouwens nog steeds met de originele Jezus. Hè? Ja, Ted nee. Nili, die inmiddels uh, ongeveer 40 jaar ouder is dan Jezus in zijn tijd was. Dat ja, klopt. Ik dan toch opvallend. Ja, de eeuwige Jezus een beetje, Ted Nili. <laughs> en, uh, ja, die was nu in, uh, in Nederland met Pasen. Ja, nou ja, daar uh, hadden we allemaal naartoe kunnen gaan. Maar volgens mij draait hij niet meer. Dus uh, reclame maken heeft... Dat was mijn uh, favoriete... Uh, ja. Ja, ja, ook die, die van gedaan. mij is trouwens ja. Il Vangelo Secondo Matteo. Ook een klassieker, die... hè? Fantastische ja. film echt prachtig. Voor, vind je daar uh, mooi staan? Um, wat ik heel mooi vind, is dat het allemaal zo normaal is. Het is gewoon, uh, weet je, dit, uh, Jezus wordt daar niet neergezet als een soort superheld of zo. Het is gewoon ook een normale man die uh, uh, extraordinaire dingen doet, zeg maar. Dat klinkt er mooi aan. Ook uit welk jaar komt die film dan? De jaren... Ja, geleden. jaren 70 denk ik. Ja, misschien wel. Ja, ja, ja. ja inderdaad. Het is van Pasolini, die ja. filmmaker die ook verder hele omstreden films heeft gemaakt. Maar deze film is volgens mij de minst omstreden film die hij gemaakt <laughs> heeft. Moet je gaan. Ja. Il wow. Secondo Matteo heet het. Evangelie volgens Matthäus. Tot slot nog één uh, kersthype, of kersthype, paashype paas die, die paas ik met jullie wil bespreken. Ja. Uh, Vaste, Je had het al eerder even over, alleen jij hebt de vastentijd heb jij gedaan, hè, dit jaar. Ja, ja, klopt. Jij hebt geen koffie gedronken en geen alcohol. Ja. Was dat zwaar? Geen vlees en geen vis. Oh, geen en dat cola. ook ja, ja, ja, Ik probeer elk jaar dan... Uh, met mezelf net iets moeilijker te maken. Uh, ja, dat vind ik heel lastig. Op zondag heb je trouwens een beetje respijt. Dus, uh, oh, dan ik heb, je heb je pauze. Altijd, ja, het eerste jaar dat ik dit deed... Uh, vast ik ook op zondag. Maar dan had ik net een kerkdienst geleid. Dan kom je toch een soort... Uh, na die kerkdienst toch een soort opgelucht eruit. Van, nou, mooi weer eventjes bij elkaar geweest. En dan mocht ik geen kopje koffie na de kerk. Ja, dat werkte niet. Nee, en dan nee, bleef je nee. gereinigd. Dus Snap dat ik. mocht nu wel op zondag. En uh, zondag wordt dan toch een, een, een wat mooiere dag. En voor de rest ga ik die, ja, doe ik die soberheid. Kijk, ik, ik denk dat dit ook wel iets is... waarin Jan Willem en ik kunnen aansluiten... bij onze leeftijdgenoten. Want als ik rondkijk, uh, hoor ik mensen... die uh, heel januari geen alcohol drinken, bijvoorbeeld... Of die uh, een maand veganistisch eten. En ja. Je hebt heel veel van die acties van doe een maand dit, doe een maand ja. dat. over, om te stoppen met mm -hmm. roken. Uh, en ja, sluit aan bij die uh, eeuwenoude traditie. Dan kun je met wereldwijd heel veel uh, lotgenoten tegelijk vasten. Ja. super. leuk. Ja, het leuke eigenlijk. is dan het, uh, wat wij dan af en toe proberen. Dat lees ik ook wel van jou. Is dan inderdaad dat je ook uitlegt van waar het, uh, waar het mee te maken heeft en zo. En hoe dat een beetje ontstaan is en dat een beetje te duiden. Maar de, ja, uh, precies, kunnen we bij aansluiten. En daar kunnen wij ook weer bij aansluiten. Uh, althans, vind ik, uh, bij de hype ook. Hè? Want ik mm -hmm. zie dus ook dat ver buiten religie... Ik heb een tijdje in Londen gewoond... waar ook inderdaad allerlei mensen... die waren dan voor de 40 dagen tijd. Ik dacht, de 40 dagen tijd, dat is natuurlijk uh, een christelijk iets... Maar mensen die hebben helemaal niks met het geloven. ze zeggen, nee, in 40 dagen tijd dan heb ik even geen social media. Of dan heb ik even geen allerlei andere pleziertjes die werden dan ontzegd. Maar blijkbaar leeft het toch ook daar buiten. Nou, Heeft dus... Engeland misschien ook meer een soort volksreligie? Uh, ja, toch echt dan, wel. Dan, ja, ja, ja. Ja. Ja. ja, in Nederland zijn we nogal geseculariseerd. Hè? Ja, het is, daar, het is hier in ieder geval in het publieke domein wel veel meer uh, gescheiden. En uh, ja, daar, daar niet. Ik geloof dat je daar ook zelfs in de politiek al heel snel... God tegenkomt in de vorm van gebeden die oh, okay. ze met elkaar worden. Als ik ja, okay. dat ja dat nou de vaste de vaste tijd is ook. Want even in het kort. Wat is nou het nut ervan van dat vaste? Ja nut nut nut. Uh, het heeft drie aspecten. Het spirituele. Dus uh, doordat je uh, uh, doordat je soberder leeft, heb je meer tijd en ruimte om uh, je leven op orde te krijgen. Hè? Ben ik in het rijden met mezelf, met God, met de wereld, mm -hmm. met mijn naasten. Uh, Twee is, heel ordinair, uh, je, je bent aan het vasten uh, en dus ook soort aan het lijnen of aan het afkikken. In mijn geval uh, moest ik echt afkikken van cafeïne. Echt uh, de eerste dagen migraine gehad. Ja, Vreselijk. ik ook altijd, Ja, ja joh, dat, ik trek dat echt niet. Ja, en het de derde is, je kunt bijvoorbeeld kiezen om uh, wat geld op te sparen van, nou normaal gesproken zou ik hier een biertje van kopen, maar dit geef ik aan een goed doel. Okay. Dus anderen helpen met je, uh, met je spiritualiteit bezig zijn en uh, je lijf weer gezond uh, krijgen. Oké, okay, en een heleboel mensen zullen zeggen... nou, dat spirituele, dat speelt voor mij niet... maar dan zijn die andere twee dingen dus nog wel... Ja, fijn, ja. en als je ja. spiritueel net een andere naam geeft... bijvoorbeeld uh, zelfreflectie... dan kan het ineens weer wel. Dus. Ja, en ik denk dat het wel, als je het gaat proberen... het is natuurlijk zo'n heftige ervaring... Uh, als je inderdaad je lijf allerlei chemische stoffen... Uh, wat het gewoon cafeïne toch is, mm -hmm. gaat ontzeggen. Ik bedoel, uh, koppijn, ik, heb het, ik herken het ook... als ik even een paar dagen geen bakkie drink. En uh, nou, uh, dat doet toch wel wat met je... Dus dat, dat, daar, ga je toch, uh, daar ga je toch iets van, van voelen en merken. En inderdaad, als je dat de een noemt, dat uh, anders dan de ander. Maar... Ja, detoxen en zo wordt dat ook wel genoemd. Hè? Dat ja. is dan weer een soort hip uh, hip Ja, dat uh, heeft ding. dan natuurlijk ook weer met voeding en met echt ja. gezondheid te maken. Nou, maar vast, het, het, het... dat klinkt wel weer een beetje ouderwets misschien. Dat, dat mensen daar dan een ja, beetje op, misschien af... misschien uh... moeten we het rebranden, zou ik ook niet eens... Uh tegenstander van zijn. Maar wat het voor mij altijd heel erg helpt is dat het is natuurlijk een tijd van quick fixes, oké? Je hebt je, je druk op de knop en bol be bezorgt het dezelfde dag. Ik heb zin in een filmpje en knal ik Netflix aan. natuurlijk super relaxed, heerlijk. Alleen um, als ik het is, we, we kunnen daarmee ook onszelf verdoven. En daarmee kun je ook uit, uit het oog verliezen dat we het daar niet van moeten hebben van even die die onrust uh, verzadigen en eventjes die. Dus uh, op het moment dat je eventjes tijdelijk dat ontzegt dan helpt het mij om weer even weg te kijken uh, van die quick fixes... en van alles wat lekker is en van alles wat mijn vlees fijn vindt. En uh, dan helpt het me weer even te, te richten naar ja, waar ik het wel van, van moet hebben. Ja. ja, een vriend van mij heeft uh, bijvoorbeeld 40 dagen uh, uh, geen schermpjes bekeken. Dus geen televisie, geen bioscoop, maar ook geen uh, telefoon. Wow. Oh. Ja, dat is toch heftig, hoor. Ja, dat lijkt me toch wel vrij heftig. Maar dan ja. mocht hij wel bellen waarschijnlijk dan. Als hij maar niet uh, echt op het schermpje keek. Ja, en wel werken. Maar dus niet eventjes Facebook erbij pakken. Dat okay. soort onzin uh, Niet ja. als je op de wc zit al je whatsappjes gaan zitten lezen. Nou ja, goed dan vallen er ineens gaten in je dag. En, uh, Wat doe je dan met die gaten? Ja, dat is dan de vraag. Interessant, ja. een vaste dus. Dat is uh, uh, ja, wel een beetje een hype de laatste tijd. Laten we een, een nieuw woord voor vaste bedenken. dit komt vast op een later moment. Vast. Nachtkijkers met Willem de Gelder. Het is uh, tweede paasdag, nu al 3,5 uur. En uh, ik heb het nog steeds over Pasen met uh, twee jonge theologen. Alleen hij en Jan-Willem van der Straten. Uh, jullie zijn allebei nogal actief op de uh, nieuwe media. Hebben het net over minder schermpjes gehad. Uh, toch leuk. Jan-Willem, jij maakt bijvoorbeeld vlogs. Ja, klopt. Ja, je hebt hier ook een cameraatje bij. Daar heb je ja. al een aantal beelden van gemaakt. Wat, wat, wil je precies, wat doe je precies met die vlogs? Wat zit daarin? Nou ja, het vlog is natuurlijk... Ik zeg wel eens het genre van de reality-serie. Maar dan uh, on steroids. Oftewel de reality-serie uh, gluren bij de buren. Uh, het wordt gezien als ordinaire televisie van vroeger uit. Maar uh, het vlog heeft dat helemaal met een razend tempo overgenomen. Mijn uh, schoonbroertje... Schoonboortje, ja, die was 13 toen ik hem leerde kennen... en die zat de hele dag naar die vloggers te kijken. Nou, ik was theoloog, een soort, uh, ook een soort verhalenverteller voor mijn werk. En ik dacht, dat is best een mooi genre. En ik heb natuurlijk uh, best een mooie kans eigenlijk... om dan maar gewoon, want het geloof is natuurlijk heel erg verbonden... ook met dat dagelijkse leven. Dus ik dacht, nou, ik kan best die dingetjes uh, samenbrengen... en ik ga het ook maar eens proberen. Dus ik heb gewoon een camera gericht op mijn dagelijkse activiteiten... en dan probeerde ik een beetje een soort mini-preekje in te passen. Ook alweer lastig, want het moet... Het moet ook wel laagdrempelig blijven. Maar ik wilde toch een soort broodkruimel van iets uh, inhoudelijks erin uh, strooien. En ja, zo ben ik het een beetje begonnen. En uh, ja, in korte tijd is het ook wel een beetje door de media opgepikt. Met de vlog en de dominee. En, uh, uh -huh. Nou, dat, he dat helpt op zich alleen maar om het verhaal nog meer te vertellen. Dus dat is leuk. Want wat vertel je dan zoal in zo'n vlog? Wat is nou zo'n mini-preekje wat je net zei? Nou, dus uh, mijn eigen... Want, uh, in, in mijn eigen vlog volg ik gewoon mijn dagelijks leven. Dus daar doe ik gewoon de dingen die ik, die ik elke Klassiek dag doe. Klassiek vloggen ga ik naar eigenlijk? Klassiek vloggen. Dan ga ik naar de supermarkt. Of dan, ja, wat doe ik allemaal? We hebben ook onze hele huwelijksreis gevlogd. Ge, ge, ge nou, niet helemaal, maar in ieder geval... <laughs> uh, en we een hele rare ideeën. We hebben bij, wat uh, meegenomen, ja, precies. Ja, <laughs> uh, ja, ja goed. Uh, um, maar, en dan de dingen die ik, die ik... Ik ben veel met het geloof bezig, ook in mijn... Uh, dit is natuurlijk mijn interesse waar in mijn werk en, en in mijn leven. En op de momenten dat die dingen samenkomen, ik zie iets, ik, ik ervaar iets, ik bedenk iets, ik word geraakt door een liedje of door een tekst, dan draait die camera vaak en dan kan ik dat even delen. Okay. En wat voor reacties krijg je hierop? Dat ik te weinig vlog. Ah, ja, okay. ja, ja. Maar we ja, zijn het is echt hard werken. Ja. Ja, veel leeftijdsgenoten van jullie die zijn in de circulaire wereld opgegroeid. Wat vinden die daarvan? Van een mini-preekje? Nou. Dat is dus wel, wel grappig. Dat, um, ik had eerst het idee dat ik veel... Uh, vaak in mijn werk weet veel christelijke organisaties met te vinden. Kerken, christelijke mediabedrijven, christelijke organisaties. En dan vind ik het jammer, want ik wil heel graag mensen juist bereiken... die helemaal niet zoveel hebben met het geloof. Dus juist als jij zegt, ja, maar Pasen... dat is nou voor een fabeltje van iemand die uit de dood opstaat. Dat kan helemaal niet. Ja, dan wil ik graag, uh, ook, ook, ook, voor, ook voor, voor die mensen, voor jou als je dat denkt... Vind ik het best leuk, om het is, als jij dat ook leuk vindt... het over Pasen te hebben. En wat kan het dan toch betekenen mm -hmm. in ons seculiere leven nu? Uh, dus uh, die mensen wil ik graag bereiken. Maar ik had het gevoel dat ik dat, ik dat niet deed, altijd. Dus dan, omdat ik juist veel gebeld word... natuurlijk in de eerste instantie door kerken... en door, door, door christenen en door christelijke organisaties. Maar toch regelmatig uh, komt het wel voor... dat ik dan iemand hoor die echt totaal niks heeft met het geloof. Ik heb heel veel vrienden die, die daar... Uh, ver buiten staan. En die dan toch zeggen van... ja, maar het voelt niet als een soort preek. Het voelt niet als, het voelt niet als geloof, zei een maatje van me een keer. Uh, waarbij dus zijn uh, associatie met geloof... inderdaad niet iets positiefs is. Maak ik daaruit op. Maar dan, dan vind ik dat wel tof. Dat mensen toch... Uh, want ja, de Bijbel, we weten dat het een belangrijk boek is. Maar we, we weten niet wat erin staat. Althans heel veel mensen... En uh, ik probeer dan toch die oude verhalen weer een beetje af te, af te stoffen... en, en op, op, uh, ja, opnieuw uh, licht op te schijnen. En ik vind het wel leuk als dat, uh, als dat lukt. En ik probeer altijd echt de koppeling te maken. Want het, ze, ze komen niet tot leven op het moment dat het niet gekoppeld is... aan het leven hier en nu. Nee, aan de dingen nee. die jij vandaag de dag, zoals we hier in deze studio staan, meemaken. Ja, dan pas, dan pas ik vind ik het belangrijk om die koppeling altijd te proberen te maken. En heel soms lukt dat... En dan hoor ik van iemand die dus inderdaad er uh, normaal gesproken niet zoveel mee denkt te hebben, dat hij er wel iets aan heeft gehad. Ja, en dat het voelt dat vind niet ik als bijzonder. geloven. Ja, ja dat ja, vind dat zei ik iemand, grappig ja. dat iemand dat zei. Uh, ja, ja en Jan Willem is denk ik de enige theoloog in Nederland die het gewoon allemaal op orde heeft. Zeg maar, qua uh, <laughs> kwaliteit en uh, qua continuïteit. Maar ook gewoon leuke jingles tussendoor, goed gemonteerd. Dus uh, pionierswerk wat dat betreft. Pionierswerk, ja. Over 20 nou, nee, jaar doen we dat allemaal ook, uh, online. Uh, met name op het Twitter-domein. Ja, ja, precies. Ja, ja Theoloog ik, des uh, Twitterlands is een beetje jouw bijnaam. Allerlei fronten al doen we het samen een beetje. Ja, ja, ja klopt. Nou, nee, ik zie uh, allerlei inderdaad. unieke samenwerkingen meer... ontstaan. Maar jij je bent Theoloog des Twitterlands, noem jij je altijd. Je ja, dus dus schrijft de meer... vlijmscherpe opiniestukken ook. Ja. Dat ik is wel anders dan vloggen. Dus ik blog, Jan-Willem vlogt. Ik denk dat, dat, uh, dat ik meer teksten wil. Echt uh, alleen maar, uh, zeg maar, ben. En als ik uh, een vlog moet gaan monteren dan merk ik dat uh, uh, mijn talenten mij uh, zwaar in de steek laten. Dus nee, ik schrijf inderdaad opiniestukken. En dat is meer een beetje zo gegroeid. Volgens mij heb ik me een paar jaar geleden een keer boos gemaakt... Uh, tijdens een uitzending van Jeroen Pauw. Hij zei weer wat lulligs over uh, gelovigen. Ben ik s'nachts een stukje gaan tikken... en de volgende dag was dat stuk zo veel gedeeld... dat ik dacht, nou, uh, hier raak ik, ik blijkbaar een gevoelige snaar. Of hier heeft Jeroen Pauw een gevoelige snaar geraakt. Toen ben ik dat vaker gaan doen. Dus me gaan mengen... Um, in het publiek debat. En dan gaat het altijd over het snijvlak... tussen uh, religie, media en uh, politiek. Ja, want uh, dit uh, gaat je soms ook niet... Uh, uh, je krijgt er niet alleen positieve reacties op. Laak, uh, ik wil even de website Geen Stijl citeren. Oh, jee. Theoloog des Twitterlands, dubbele punt... PVV'ers zijn fascisten. Op oh. het internet is een stukje van EO-achtige naastenliefde verschenen... dat wellicht niet heel naasteminnend is. Voor de rest van de wereld geldt natuurlijk dat we zonde en niet zomaar zonder haten. Maar voor PVV'ers maakt Christus graag een uitzondering. Dat was een stukje over uh, een nee, een tweet van jou... waarin je zei dat PVV'ers fascisten waren. Ja, um, dat zou kunnen. Ja. Ja, Geen woord aan gelogen, toch? Nou ja, daar uh, <laughs> kunnen we een hele boom over opzetten, maar uh, dat, dat is toch niet heel... Uh, ja, kijk, ik hoor dan uh, dominees wel eens zeggen van... ja, we moeten PVV'ers ook zich warm welkom laten voelen in de kerk. En daar heb ik toen op gereageerd op Twitter. Dat vind ik grote onzin. Um... Maar zijn die niet welkom in de kerk dan? Mm, nou kijk, zolang PVV'ers zich uh, fijn warm welkom voelen in de kerk... betekent dat dat er heel erg uh, veel andere groepen mensen... dus automatisch niet welkom zijn in de kerk. Omdat PVV een uitsluitende uh, ideologie heeft. Uh, de PVV had toen net zo'n A4'tje gepubliceerd... waar dan een paar standpunten op stonden. En dat was hun verkiezingsprogramma. Uh, dit was mijn reactie daarop. Ik, ik vind dat zalvende uh, dat van kerken, vind ik, laf. En ik vind dat je op een gegeven moment... als uh, de grens van uh, rechtsstatelijkheid door een politieke partij... Uh, wordt bedreigd, wordt overschreden... vind ik dat je als kerk ook gewoon best uh, je bek open mag trekken. En dat deed ik. Vond geen stijl mm. niet leuk. Nou nee. uh, goed. En inderdaad, dan krijg ik een paar bedreigingen en dat soort dingen. Oh ja, bedreigingen? Ja, jawel. Ja. Uh, foto's van mijn huis werden er getwitterd. Uh, met het verzoek. Heftig uh, wel. Ja, ja, ja. Toch? Ja. ja, lig je daar dan wakker van nee, ook? Nee. Dat niet. Nee, in dit geval is het ingecalculeerd. Want je weet als je echt uh, ruzie gaat schoppen. Uh, als je dit soort dingen zegt op Twitter. weet je dat er mensen boos gaan worden. Dus dan denk ik, nou goed, ik, ik zet me wel schrap. en het wordt anderhalve dag lastig om in te loggen op Twitter. En dat was dan ook zo. Maar toen wist ik dat van tevoren. Mm -hmm. uh, dat is in principe. Uh, ja, ik krijg soms ook wel eens uh, haatreacties op Twitter... die ik helemaal niet verwacht. Als ik uh, Twitter wat ik heb gegeten... en dat ik vervolgens twintig boze reacties krijg over dat eten. Dan denk ik, nou jongens, wat is dit nou weer Maar, maar hoezo dan? In het geval van... Uh, ik ben heel <lacht> benieuwd wat je nou gegeten hebt. Ja, uh, dat vegetarische is... kip. Ah, ja, heel nou, heel dat levert inderdaad, ja, dat klopt. Ja, dat, dat kan ja, ik nou uit ja. ervaring vertellen dat het inderdaad gevoelig ligt vegetuin is Dan worden sommige <laughs> ja. mensen heel boos over. Ja. Maar wat, wat ik, ik, heb, ik merk wel een belangrijk stelverschil tussen jullie twee. Want ik zie Jan Willem vooral een beetje verbinden. En alleen jou zie ik een beetje polariseren. Is dat, dat is misschien een beetje korter de bocht. Maar is dat wel een beetje een stelverschil tussen jullie? Jan ik denk dat wij op, Ja, zeker. Dus wij zijn uh, met heel veel dingen heel, heel, heel, heel verwant. Hélène uh, is een uh, stuk activistischer, denk ik, dan ik. Ja. Um, ja. Maar ik kan ook wel van hem leren. Want het, ik zie wel dat het. Uh, de, de, het is toch. Het in opstand komen tegen onrecht. Dat is, uh, dat is ook wel iets waar het evangelie tegen, uh, toe oproept. Uh, jij laat je ook duidelijk meer politiek uit. Uh, ik, heb, ik vind het soms wel lastig om mijn eigen politieke mening te vormen over, uh, over dingen. Dus dat doe ik niet. Um, en ik, ik, ik, ik zet wel heel erg in op verbinden. Maar. Als je te veel inzet op verbinden uh, dan, en je laat bepaalde dingen voorbij gaan, dan kan dat ook laf worden. Ja, andersom hè, van mijn kant, natuurlijk. Als je alleen maar activistisch of uh, politiek scherp bent, maak je weer zoveel vijanden dat het uiteindelijk ook niet meer productief is. Dus ja. dat is een spanningsveld. Het is een spannend veld. Ja, zeker. Ja. Dus het, is een, het zijn inderdaad twee andere stijlen, maar waarvan ik denk, het is een bepaalde schaal waarin je plaats zoekt. En ik zeg niet iedereen moet zo zijn zoals ik dan zou je een vreemd christendom krijgen. Ja. Maar uh, ja, ook niet iedereen moet alleen verbinden... want dan uh, krijg je ook een christendom dat een bepaalde poot mist. Uh, de profetische poot, zoals je dat zou kunnen noemen. Uh, de maatschappij uh, kritische gelovigen. Mm -hmm. wat, het, ja. uh, wat is daar profetisch? Dat is een, uh, ook ja, een ja, beetje teologiebingo Ja, in de Bijbel uh, ja. mensen... Uh, die uh, werkten niet in de tempel... en ze werkten niet in de politiek. Maar ze hadden wel een heel scherpe mening over... Zowel de tempel, dus uh, gevestigde religie, als politiek. En wel zo'n mening dat je dacht... die profeten liepen de hele dag te schelden. Te jeremiëren. Dat werkwoord is dan ook vernoemd naar de profeet Jeremia. Bizeurde. <laughs> ja. ja waren die, een beetje de vreekte jongens van hun tijd. Die dan wijsten van <laughs> dit is waar het om gaat... en dit is wat we uit het oog hebben verloren. Lijkt me een prima vergelijking met maatschappijkritische cabaretiers uh, bijvoorbeeld. Die hebben die profetische rol een beetje overgenomen. Ja. En, uh, Zeker, ik ook wel graag naar, ja. Maar ik voel me er altijd minder mee verwant. Ja, misschien okay. jij iets meer. Ja, stel verschil. Ja. ja, nou, Freek de Jonge, ja. die een profeet genoemd wordt, dat, uh, ik weet niet of dat hem eerder is overkomen. Ik weet ook niet of hij er blij mee zou zijn. Hm. Ik vind hem de laatste jaren verdacht vaak op christelijke podia te zien. Ik, ik zag ook. Hem in een programma van Andries Knevel Tjonge. op de Nacht van de Theologie. Ja, hè? maar ik, ik vind het wel iets. Uh, ik, ik vind het leuk. Ja, prima. Nou, wie weet. Vreek de jongen in een uh, compleet uh, nieuwe rol. Ik zag afgelopen week ook een discussie over het Reformatorisch Dagblad. Die had een pamflet ver verspreid tegen een advertentie van een pakkenmerk... Waarin twee mannen, of waarop twee zoenende mannen stonden. Toen kwamen een aantal twitteraars daartegen in het geweer. Uh, zij wilden een, uh, uh, weer geld inzamelen om dan weer een advertentie van zoenende mannen in het Reformatorisch Dagblad uh, te krijgen. Jasper Klapwijk was uh, de initiatiefnemer daarvan. Die zat bij Pauw en die zei dit erover. Ja, dit beeld riep bij mij in ieder geval op van uh, censuur. Hè, er moet iets geweerd worden uit de openbare ruimte. En dat uh, had mij in ieder geval effect dat ik redelijk boos werd. En uh, ja. toen kregen we op Twitter eigenlijk een beetje het idee... niet alleen ik, maar een aantal mensen van... hé, hey, maar dat betekent ook dat wij een andere advertentie zouden kunnen plaatsen. Namelijk eentje die hier lijnrecht tegenin gaat. Ja, hij zegt eigenlijk... nou, uh, ik was het niet eens met het Reformen Dagblad. Zij wilden dat een bepaalde uiting niet in het openbare uh, leven te zien was. Dus daar kwamen wij tegen in het geweer. Alleen, ik zag jou vervolgens heel boos doen over Jasper Klapwijk dan weer. Uh, ja, ja, ja. Dat uh, gaan we bijleggen. We hebben een uh, bierafspraak gemaakt. Oh, ik mag weer bier na de vaste tijd. Uh, nou ja, goed. Ik ben een beetje kritisch geweest op die actie, omdat er, er zijn twee kanten. Als een uh, reformatorisch dagblad uh, uh, homofobe inhoud uh, verspreidt... Uh, moet er denk ik op twee manieren worden gereageerd. Er moet boos worden gereageerd tegen die uh, homofobie. Dat is het activisme. En aan de andere kant uh, moet je de jongeren uh, in het oog houden... die zowel uh, worstelen met hun geaardheid... als revo willen zijn. Um, kijk, wat uh, homofobe revo's willen zeggen is... je kunt niet revo zijn en homo. Wat um, seculiere um, progressieven wel eens willen zeggen... is precies hetzelfde. Revo's en homo's zijn twee dingen die niet verenigbaar zijn. Alleen voor... Uh, Revo-jongeren die uh, niet uit de kast durven te komen... is dat juist het grote spanningsveld. Uh, kunnen die twee samen? En ja, Je moet die mensen een weg laten vinden... om en Revo te zijn en uit de kast te komen. Ik verwijs trouwens hier uh, naar een uh, opinie die ik vandaag las... van Frans Blokhuis in uh, de G-krant. Die schrijft dit, zelf... Uh, uh, homo en uit uh, Revo-gezin. Oké, okay, maar eigenlijk uh, proef ik in jouw woorden een beetje. Jij komt op voor de zwakker. En de zwakker in deze discussie zijn dan die uh, mensen... die in die kringen zitten, die met hun geaardheid. Nou ja, het, zwakke, het zijn de mensen die uh, het meest lijden... onder die uh, advertentie in mm -hmm. het Reformatorisch Dagblad. Want stel je voor, je bent homo... en je vindt het eng om uit de kast te komen, maar je weet het wel. Maar je bent bang voor de reactie van je familie. Je vader zit de krant te lezen... En in die krant staan twee zoenende mannen met een groot kruis erdoor. Dan denk je, nou goed, ik durfde al niet uit de kast te komen... maar nu ik mijn vader deze propaganda zie lezen... Uh, durf ik het al helemaal nooit meer. Het is niet te verenigen mijn geloof, mijn cultuur en mijn geaardheid. Dus ik moet tussen die twee kiezen en ik kan het niet. Uh, dat is heel gevaarlijk voor je psyche. Dat is, uh, en ik denk dus dat, uh, dat we die groep het beste in de gaten moeten houden. Okay, okay. Die mensen moeten een weg uh, aangewezen krijgen door uh, lotgenoten. Oké, okay, nou en dat doe je dan dus niet door er een weer een tegenadvertentie in de krant uh, verder te zetten wat jou betreft. Nou, die, ik ben benieuwd of die uh, advertentie die gaat komen, want er is wel genoeg geld ingeschameld, maar volgens mij heeft hij er nog niet ingestaan, dus uh, we dus gaan het. Uh... We zoeken nu naar een uh, mooie middenweg tussen uh, ah, okay. tweezoende mannen en uh, ja, wat kunnen we nog meer doen waardoor de boodschap wel overkomt uh, en het toch past uh, in de krant. En ik ben heel benieuwd. Ik uh, volg het met interesse. Die bierafspraak die jij met die initiatiefnemer hebt... die zullen we vast op Twitter uh, wel zien verschijnen. Um, ik had uh, beloofd aan een uh, bepaalde singer-songwriter... om wat muziek van hem te draaien. Uh, dat is namelijk Broeder Dieleman. Hij komt uit Zeeland. En hij uh, zingt ook veel over het geloof... wat hij eigenlijk op een gegeven moment verloren is. Kennen jullie hem, Broeder Dieleman? Ja, ja Jan-Willem, jij ja, ja, ja, ja, kent hem wel? Ja, zeker. Ik heb hem een keer uh, in Amsterdam... Jij alleen kent hem nog veel beter, denk ik. Maar uh, mooie vent. Ja, zeker. Ja, het liedje 'Het Genade Genoeg. Waar moeten we op letten? Waar gaat het over? Uh, je moet altijd letten op uh, de religieuze motiefjes... in Broeder Dielemans werk. Maar ook in de lokale uh, motiefjes. Want het is een zeeuw. Hij zingt in dialect. En je hoort, uh, dus, ja, je, je, je hoort eigenlijk zijn geboorteplaats terug... in al zijn liedjes. Oké, okay. gaan we er gewoon naar luisteren. Genade Genoeg van Broeder Dieleman. Mijn polsen het beheven, mijn gestel me niet meer draagt, mijn hart zich niet verwondert. En mijn lichaam niks meer vraagt, zing ik in de morgenvroeg, er is vandaag. There is genocide. genoeg van Broeder Dieleman uit uh, Zeeland. Jullie houden er allebei heel erg van, zeiden jullie net. Wat, wat is nou zo mooi hieraan? Nou, ik vind het met name ook heel bijzondere muziek. Bijzonder, uh, ja gewoon als je dit zo hoort. Het is een, geen sound die voor mij heel erg herkenbaar was. Broeder Dieleman is ook uh, de, de, de enige persoon... die mij kennis heeft laten maken met het Zeeuwse dialect. De Zeeuwse taal, doe ja. ik het dan te kort. In ieder geval met uh, dit, uh, deze tongval... Ja, ik vind het fantastisch. Hanade, ja, hanur. Ja, niet, ja, niet uitspreken van die g. En ik kende heel veel. ik Twents en uh, ik kende alle, allerlei uh, windstreken en uh, tongvallen uit het hele land. Ik kom zelf uit uh, Brabant, waar het altijd wel meer zo uh, was. Ah, en, oh, Dat is niet echt te horen aan hoe je nu nog uh, spreekt. Nee, ja, dat, uh, ik was ook niet helemaal een hoor. Mijn ouders waren ook wel import. Althans mijn moeder. Maar um, nee, ik vind het wel een mooie taal ook. En dat hanade, ja, dat die g zo. Prachtig. Ja, het is een heel oorspronkelijke artiest ook. Wat je net zei, inderdaad, die sound kende je nog niet. Nee. Uh, hij heeft ook heel veel invloed uh, op de achtergrond... op heel veel andere Nederlandse artiesten... die met hem samenwerken of zich ja. laten inspireren door hem. Uh, ik heb hem uitgenodigd om te spelen op mijn boekpresentatie. Uh, zo fan ben ik. Dan komt hij wel naar Rotterdam... en uh, gaat hij waarschijnlijk uh, voor de verandering uh, in, uh, zoals we dat noemen, ABN zingen. Wauw, wow, ja, oké. Okay. Ja, dat uh, wil ik al horen. Indieke, ja. Ja. Ja, ja, ja, dat zal heel wat anders zijn. Tof. Nachtkijkers met Willem de Gelder. Ja, ik zit hier nog steeds met Jan Willem van der Straten en Alleen Verheijs. Ze zijn allebei theoloog en uh, een hele andere achtergrond hebben ze. We hadden het uh, ongeveer een uur en vijftig minuten geleden... hadden we het er al even kort over. Um, Alleen is christelijk opgevoed, zelfs als een soort obulix... in een uh, ketel met christenheid gevallen, <laughs> zo zei hij. En uh, Jan Willem van der Straten is dat niet. Hij kwam op zijn dertiende pas uh, tot uh, geloof. Of uh, kan ik dat niet zo zeggen? Was dat echt de je dertiende? Ja, wel, jij? Een tv-dominee. Was dat van het een op het andere moment? Of hoe ging dat? Ja, dus... Uh, aan het einde, hij is ook wel... hij inspireert me waanzinnig. En tegelijkertijd is hij natuurlijk super-Amerikaans. Uh, ik vind ook niet dat we dat Amerikaanse... dat heeft Alain ook wel eens gezegd bij Lazarus... dat je dat een op een moeten kopiëren. Maar dus ik zie ook wel... Uh, het is ook wel eigenlijk veel te gelikt... voor ons Nederlanders en zo. Maar uh, in de basis vind ik dus zijn kracht heel erg... dat hij die verhalen met zoveel diepgang... en zoveel... dat hij die op een eenvoudige manier... toch heeft weten te vertalen... naar naar iets wat mij voor mij begrijpelijk was. Als buitenstaander ook in het christelijk geloof. En aan het einde bidt hij in gebed en zegt hij I'd like you to pray the simple prayer. Uh, if, after you've prayed it and, uh, and you you'll invite Jesus to, uh, to become uh, your lord and savior. En dan um, daar zat ik dus alleen in mijn zolderkamer toen die man dat zei. Natuurlijk echt... Uh, en dan zegt hij, we believe that after you've prayed this prayer... you got born again. Echt zo lekker, okay. lekker Amerikaans. Dat is ja, dus voor de mensen die het niet snappen. Uh, je, als je dit bidt, dan accepteer je Jezus als jouw redder. Ja, ja. Dus en dan ik, word je opnieuw geboren. Juist. Dus wat ik op dat moment heb gedaan... Is ik, terwijl ik misschien niet, helemaal niet zo goed wist waar ik mee bezig was... maar ik heb uh, ja gezegd tegen God. Eigenlijk in, in mijn hart op dat moment. En uh, ik wist toen nog niet precies wat dat zou betekenen... Ik weet het waarschijnlijk, uh, ik weet het nog niet helemaal. Uh, maar ik kom er wel iedere dag een, st een stukje meer achter. En het was wel de beste beslissing die ik ooit heb genomen. Ja, ja. Wat, uh, als, je, als ik heel cynisch ben, dan kan ik zeggen. Ja, dat is gewoon een man. Die heeft gewoon blijkbaar heel goed uh, overtuigend nagedacht over hoe hij dit praatje kan brengen. En die heeft jouw zieltje daarvoor gewonnen. En uh, vervolgens gaf jij helemaal geld aan de kerk en, enzovoort. Nou, ik heb, ik heb nog nooit echt geld gegeven. Dus, uh, <laughs> dat okay, dan ze hebben in ieder geval niet aan je verdiend. Nee. Niet aan die kerk, laat ik het zo zeggen. Nee, nee oké. Okay. Maar, nee, maar het wantrouwen van het commerciële is er. En dus daarom, we hadden het er al even eerder over. Van in hoeverre kun je commercie gebruiken? En kun je, is dat goed of slecht, hè? in combinatie met geloof? Hij wordt ook wel veel ten onrechte, vind ik toch. Uh... Want even voor duidelijkheid, welke dominee was dit? <coughs> Zijn naam is Joel Osteen uit, okay. van Lakewood Church in Texas. En hij is het ook wel in opspraak in de media omdat hij een te groot huis zou hebben en dat soort dingen. Uh, ja, dat. Ja, dat, dat uh... Dat is, een, uh, dat is altijd een signaaltje voor mensen om inderdaad uh, te denken... is dit geen uh, boerenbedrog, is dit geen Ja, ja dat is gewoon ja. een hartstikke, ja. maar hartstikke ik je goed je vertellen. businessmodel. Ja. Ik ben dus naar hem toegevlogen in Amerika. Ik ben in die megakerk geweest. Ik heb naast hem gestaan uh, toen de televisiekamera's uit waren. En toen zag ik hem tot tranen toe bewogen uh, in gebed met iemand... En dan denk ik, ja, dit kun je niet faken. Er was geen enkele camera. Sterker nog, hij moest dan. Want het is toch. Uh, hij maakt gebruik van die media. Wat ik iets heel gaafs vind. Dat ik ook graag doe. En dat betekent dat hij daarna weer. in de make-up moest voor de preek. Want het komt op nationale televisie. Uh, voor ja, miljoenen mensen. Ja, ja, ja, ja. ja. die, die zien die boodschap. Maar die horen toch van het Evangelie. en die horen van die verhalen uit de Bijbel. Maar als die camera's uit zijn. dan is hij nog steeds tot tranen toe bewogen om het leed wat hij hoort van een ander. En dan denk ik, nou ja, ik ben zelf uh, regelmatig veel te bot, dat, dat, dat, afgestompt... Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat dingen me weinig kunnen doen. En dan denk ik, ja, dit kan je niet, dit kan je niet faken. Het is toch, uh... Wilde je hem ook testen? Ging je daarom naar hem toe? Of uh, wilde je hem bedanken? Ja, dat is maf. Uh, ik wilde gewoon wel zien dat het gewoon een mens van vlees en bloed is... want de neiging bestaat om iemand op te hemelen. Ja. Dus ik wilde eigenlijk op hem afknappen... <laughs> het gebeurde Oké, okay, en dat is niet gebeurd, nee. Uh, nou, ja, deels wel, want ik heb het nu wel echt dat ik wel weet... nee, ja, nee, inderdaad, het gebeurde, nou ja, niet, in die zin, niet helemaal, niet echt, nee. Oké. Okay. Alleen, bij jou kwam dat niet pas op je dertiende, jij bent christelijk opgevoed. Betekent dat dan ook automatisch dat jij uh, dat zelf dan gelooft? In? Het is, de, of is het het geloof van je ouders en neem je dat vanzelf over? Hoe gaat dat? Oh, nee, nee, nee, nee. Um, ik heb mijn uh, geloofscrisis ook wel gehad. Um, je moet, uh, wat voor opvoeding je ook gehad hebt, um, moet je daarmee in gevecht. Het gaat niet alleen over geloofsopvoeding, maar over alle aspecten van je opvoeding. Daar ga je, uh, begin je met de puberteit, begin je daar eens tegen te vechten. Je gaat het testen. En wil ik dit eigenlijk zelf wel, maar uh, je studententijd ga je dat nog eens uh, drie keer over de kop gooien. Uh, ik ben wel op het punt geweest dat ik dacht, ik geloof eigenlijk niets meer. Um, en op een of andere manier bleek toch altijd een kern van een geloof over te blijven in mij. En dan moest weer uh, wederop staan om maar even weer een paaswoord hmm. te gebruiken. Ja, dus uh, ja, ik hoorde laatst uh, de uitspraak van iemand die aan zijn opa vroeg. Uh, opa, gelooft u nou echt nog alles? Uh, waarop die, die opa zei, uh, ja, ik geloof nog alles, maar alles anders. En ik denk dat het voor mij hetzelfde geldt. Ja. Ja, ja ken het dat? ook wel. Ja. En jij? Ja, goede vraag. Ja, ik vind geloven altijd een heel ingewikkeld. Ik ben ook christelijk opgevoed. Um, en ik ga naar de kerk, maar ik vind, ik vind geloven vaak vrij ingewikkeld of zo. Ik denk van ja, weet je, wie ben ik nou om te zeggen of het waar is of niet? Ja, ik ook. Ja, de waarheidsvraag is dan nog weer een ander ding. Ik denk trouwens ook dat het problematisch is, juist het problematisch wordt als gelovigen daar geen moeite mee hebben. Zoals ze denken, ja, nee. Lijkt me gewoon allemaal een kloppend systeem. Altijd al zo gevonden. Dan denk ik, ja, dan schort er iets aan je... Er zijn natuurlijk heel veel mensen die... die, die er zijn veel mensen die niet echt vragen stellen. Ja, lijkt me ook niet zo gezond. Dus ik spreek uh, eigenlijk als theoloog uh, liever met twijfelaars. Uh, of het nou uh, atheïsten zijn die twijfelen of er niet toch iets is. Of uh, diehard christenen die zijn gaan twijfelen aan hun christelijke opvattingen. Daar spreek ik echt liever mee dan met de fundamentalisten aan beide kanten. Ik denk dat jij dat ook wel hebt. Jammer? Nou, hoewel ik, het, hoewel ik het herken, ben ik het niet helemaal met je eens. Want ik. Ik, ik, weet ook, ik spreek ook gewoon wel heel veel mensen die, uh, die misschien helemaal niet zo, zo, zo twijfelen en het helemaal niet zo bevechten. En ja misschien is dat toch ook een keuze. Uh, ja, en, en, en, en dan denk ik, ja, wie ben ik om... Het, het laatste wat ik wil, is dan... Hoewel ik denk dat het gezond is om te, te bevragen. En ik word de laatste tijd uh, wel eens gevraagd... om, om, om ook uh, voor jongeren dan te mogen spreken. jongerendiensten diensten te doen. En dan zeg ik altijd, God heeft je een goed stel hersens gegeven. En gebruik ze ook zeker. En stel ook uh, vragen bij alles. Uh, maar ja, je hebt... Je hebt het is, het is, het, men, mensen in zoveel verschillende fases natuurlijk. Ja, is misschien ook een karakterdingetje. Ja, ja. misschien wel. Ja. Het zou heel goed kunnen. Ja, misschien is het ook een soort van accepteren of zo. Dat je op een gegeven moment denkt van... nou, ik, heb, uh, ik, ik heb, blijf eraan twijfelen... maar ik accepteer maar gewoon dat dit hetgene is voor mij. Of zo. Ja, en ook wat minder die focus leggen op... Uh, kijk, wij leven in een oerkalvinistisch land. Dus voor ons is geloven dat je een setje waarheden... ja of nee, zeg je daartegen. Dit is waar, dit is niet waar. Hm. Hè? Uh, maar geloven is meer een uh, way of life voor mij... Mm -hmm. Dus als ik uh, aan de vaste tijd begin richting Pasen... dan ben ik eigenlijk geen seconde bezig met de vraag... Uh, in hoeverre Jezus nou lichamelijk uit de dood is opgestaan. En hoe het dan precies zat met uh, zijn vermogen ja. om visjes te eten na zijn opstanding. Mm -hmm. Maar ik ben bezig met een verhaal door leven. En ik denk dat dat dichter bij de kern zit van wat religie is. Mm -hmm. Beleving, een, manie, een bepaalde manier van leven... Uh, dan uh, een bepaalde set dogma's ja. wel of niet accepteren als uh, waar. Dus ja. ik denk dat we die omslag moeten maken als ja. we over geloof praten. Want waarom uh, zijn mensen dan wel heel erg gericht op die waarheid? want van, uh, ja, Als je zegt uh, ik geloof, dan beginnen heel veel mensen die beginnen te roepen... ja, maar dit is geen bewijs voor, het is belachelijk dat je dat vindt... want dat kun je helemaal niet aantonen enzovoort. Waarom is dat dat de focus daar zo op ligt dan? Ja, ik denk dat het komt omdat we zo'n uh, protestants land zijn... Nou, en Ik denk, ik zou daaraan toe willen voegen dat het ook te maken heeft... met uh, wetenschappelijke revolutie natuurlijk ook. Wat natuurlijk heel logisch is. Maar het is ook echt een, een, een empirische manier van kijken. En we hebben onwijs veel aan die wetenschap te danken. We kunnen naar de maan, we kunnen allerlei ziektes genezen. Ja. Um, maar het is natuurlijk wel een hele bepaalde manier van kijken. Want de wetenschap zegt dat het waar is... op het moment dat het met je zintuigen waar te nemen is. Uh -huh. hè, dat het empirisch vast te stellen is. Maar de liefde en God... Uh, die gelijk zijn, dat is niet te meten, dat is niet op te sommen, dat is niet. Uh, dat, dat gaat over hele andere dingen. Maar tegelijkertijd is het, ja, is het dan minder waar? Nee, het is anders waar. Ja, precies. Het is gewoon een heel ander gespreksveld dan dat wetenschappelijke. En als je dat gaat verwarren, krijg je ook uh, vervelende gesprekken, denk ik, met andersdenkenden. Ja. ja. Het is anders waar. Ja, het is gewoon een heel ander gesprek. Voor mij is religie begint ongeveer waar uh, wetenschap stopt. Uh, waarom ben ik hier? Of uh, waar is opa nu? Kijk, als je een wetenschapper vraagt waar is opa nu... dan gaat hij een verhaal over ontbindend lijf uh, vertellen. Ja. Dat wil je alleen niet horen op dat moment. Nee. Het is een heel ander gesprek. Waar is opa nu? Ja, opa heeft nu rust. Weet je wat ik me vanochtend bedacht in dat uh, paasevangelie... wat in de kerk klonk? Um, in, in Lucas heb je dat, um, dat dus de vrouwen naar het, uh, naar het lege graf gaan... En dan zijn er dus die twee figuren die daarvoor... en die zeggen, waarom zoek je hem onder de doden? En op het moment dat je inderdaad heel erg historisch... Uh, en een soort van wetenschappelijk gaat kijken... dan is het bijna een beetje alsof je het zoekt onder de doden. Maar het is juist... Ja. Het gaat om, een heel, om iets heel anders, misschien ja. wel. Met deze wijsheid uh, moeten wij deze uitzending afsluiten. Helaas. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie aanwezigheid hier op dit nachtelijke uur. Ik vond het gezellig. Ja. Bedankt voor het luisteren. Twee theologen waren bij mij, alleen Verheij en Jan-Willem van der Straten. Zometeen is hier Frisch, ook van de Karo ncrv Thomas van Vliet is hier uh, al links van mij bezig. Kunt u op de webcam zien. Dat allemaal tot zes uur. Wij zijn er volgende week weer. Dan zit Martijn Grimmies hier op deze plek. Dank u wel voor het luisteren. Nachtkijkers. Vertel. Caro en CRV.